Mariette Krol met het NOS-journaal. Hij overleed in het ziekenhuis aan een longontsteking. Hij was 90. Zijn functie is overgenomen door zijn halfbroer Salman. Abdullah regeerde Saoedi-Arabië al ongeveer 20 jaar, maar hij was officieel koning sinds 2005. Hij probeerde het aards-conservatieve land te moderniseren. Zo werden de vrouwenrechten wat verruimd, maar hij was vooral pragmatisch. Abdullah onderhield warme betrekkingen met het Westen... en pleitte voor nauwere samenwerking met andere Arabische staten. In Westerbork worden op dit moment de namen voorgelezen... van de 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Het zijn vooral Joden, Roma en Sinti. Het voorlezen duurt zes dagen en gaat dag en nacht door. Het is de afgelopen avond begonnen. Het is bedoeld om de slachtoffers van het naziregime een gezicht te geven. In Amsterdam heeft de politie de afgelopen vier maanden 33 kalasnikovs in beslag genomen. Veel meer dan de afgelopen jaren, zegt politiecommissaris Albersberg. Volgens hem neemt de hoeveelheid zware wapens toe, terwijl de criminaliteit met vuurwapens juist afneemt. De Amsterdamse politiecommissaris pleit voor een strengere aanpak van de Europese wapenhandel. Nederlanders doen iets meer aan sport dan tien jaar geleden. 56% van de Nederlanders sport iedere week, tegen 52% in 2003, blijkt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral wandelen, hardlopen en fitness zijn populair. En mensen sporten steeds vaker alleen of in zelfgeorganiseerde groepjes. Het aantal lidmaatschappen van sportverenigingen is de laatste tien jaar gelijk gebleven, zegt het SCP. Het weer achter een paar graden vorst en plaatselijke mistbank. De komende dag opnieuw bevolkt met soms wat zon. tot een graad of twee. In het weekend in de middag iets warmer, maar ook regen. De kans op nachtvorst neemt geleidelijk af. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.